Levi van Eck met het NOS-journaal. Verschillende politici veroordelen het protest van boeren... voor het huis van stikstofminister Van der Wal gisteravond. Kamerlid Van der Plas van de Boerburgerbeweging roept de boeren op om dit niet meer te doen. Jan Paartenotte van D66 wil dat er maatregelen worden genomen... om herhaling te voorkomen. De afgelopen jaren werden politici vaker thuis opgezocht. De Oekraïense president Zelensky nam waarschuwingen over de aanstaande inval door Rusland niet serieus. Dat zei de Amerikaanse president Biden op een bijeenkomst voor donoren van de Democratische Partij. Hij zei dat de VS genoeg informatie had waaruit bleek dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen. Er was geen twijfel, maar Zelensky wilde het niet horen, zei Biden. De Oekraïense president deed waarschuwingen af als bangmakerij. De opmerkingen van beiden kunnen opgevat worden als zeldzame kritiek op een bondgenoot. Ook vandaag rijden er minder treinen vanwege personeelstekort bij de Nederlandse spoorwegen. Daardoor zijn er minder intercities op de trajecten Rotterdam-Utrecht, Alkmaar-Maastricht en Schiphol-Nijmegen. Ook rijden er minder sprinters tussen driebergen Zijst en Uitgeest en op het traject Utrecht-Almere. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft NS naar eigen zeggen niet genoeg conducteurs, machinisten en andere personeel om alle treinen te laten rijden. Op dit moment staan er 1100 vacatures open. Er is geen verband tussen bepaalde coronavaccins en het uitblijven van de menstruatie. Dat concludeert het Europees medicijnagentschap EMA na onderzoek. Er waren verschillende meldingen van menstruatiestoornissen na een dubbele vaccinatie met Moderna of Pfizer-BioNTech. Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum Larep kreeg ruim 24.000 meldingen... van menstruatiestoornissen na vaccinaties. Het weer veel zon vandaag. Vanochtend in het Zuidoosten nog een enkele bui. Het wordt 19 graden in de kustgebieden en maximaal 24 in het binnenland. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 is de zomer van ZFM. Met nu. Boebbak leeft. Vind je van mijn nieuwe fietsbel? Dat, dit valt wel op. Het is een fietsbel, toch? Zeker. Die, die is toch wel lekker, toch? Ik bedoel, soms een beetje twijfelachtig. Ik ga toch ontzettend snel met mijn elektrische fiets. En dan moet je mensen toch waarschuwen als je eraan komt. Want ik moet door, dames en heren. Goed, fijn dat je bij. Fijn bij de... Dit bij het toestel zit, Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig, jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Dat zou ik zeker weten. Is een keuze. Wat eh, zegt u? Het is een beetje de dag waarvan we al heel lang weten dat hij een keer gaat komen. Ja, zeker. Nou is hij gekomen en wat moet er toch allemaal niet gaan gebeuren? Ongelooflijk, hè? Wat hoor ik vanochtend nou weer? Het kabinet wil dat de veestapel fors vermindert. Blijkt uit uitgelekte plannen. Oh nee, dat is oud nieuws. Dat is oud nieuws. Uh, gisteren was er iets anders. Dat was dit nieuws. De boeren moeten wijken. Stikstofuitstoot rond natuurgebieden moet met 70 procent. Was hetzelfde. En dat zal zeker ook op dat platteland uh, echt grote gevolgen hebben. Dat platteland. Dat platteland. Oh, Stel dat je boeren. Ja. Ja. Ontzettend veel last van die gasten. Gewoon 70 procent. Ik had het vorige week al over. Het is de hele week. Ik gaat Het erover. En vanochtend uh, werd minister uh, van der Wal... of was het gisteravond of Gisteravond werd ze lastiggevallen gevallen door boeren. En ze heeft ze ont, uh, ontvangen. En uh, toen hebben ze een goed gesprek gehad. En toen het einde van het gesprek zei ze toch... van dat ze het toch wel intimiderend vond. En dat haar kinderen binnen stonden te beven. En dat uh, dit de rode grens is uh, die overgegaan is. Dit wil ik niet meer. En later in het interview zei ze weer van... nou, we hebben wel een goed gesprek gehad... Het, het hing op twee gedachten. Vond ze het nou erg? Vond ze het niet erg? Wat, wat, wat voor punt wilden ze nou eigenlijk maken? Ik kan bij mij niet helemaal duidelijk over. Maar ik kan me wel voorstellen... dat het wel vrij heftig is, al die tractoren in je, in je, je straat. In je voor op, op je oprijdlaan. Ja. Dus ik wil zeggen gewoon één keer... dat je hier niet van gediend bent. In plaats van nog in gesprek te gaan, we, jongens... dat gaan we hier niet doen. We gaan hier niet praten. Dat doen we in de Kamer. Niet hier op straat. Ja, ja, we komen wel binnen in de kamer. Kom maar, hoor. Ja, we hebben al een boel geslopen, ofzo, maar ik wil nu mijn grens aangeven. Nee, dan ga je toch nog even in gesprek. We hebben een goed gesprek gehad. Ja, ik vond het wel intimiderend. Wat, ja. wat, wat voor signaal geef je nu af? Oh, dit, is, dit is zo duidelijk. Een kind, hè? Ik werk met mensen met een verstandelijk perk. Moet je soms ook een grens aangeven? Nee, hoor, je krijgt toch wel je zin. Maar eigenlijk mocht het niet, hoor. jongen Lekker duidelijk allemaal, dames en heren. <laughs> goed, ik zie dat jij alweer de goede berichten hebt uh, ja, verzameld. UFO, jacht... Oh. Naast ze gaat in de VS Serieus op UVO-jacht. Ja, dat is, dat is echt een bericht voor jou. Dit wordt echt een, een leuke is. uitzending volgens ja, mij, hoor. Ja, dit, zeker weten. Gaat, dit gaat hem op worden, zeg maar. Goed, verder op de week. Wat is jouw uh, bijdrage? Nou, ik ben gisteren naar de vismaaltijd geweest op het uh, plein. Uh, uh, Theo Hildring. Uh, ja, Theo Hilbers. Ja, dat was echt leuk. En we hebben gewoon geluk gehad met het weer. Gewoon hartstikke prima. Ja, He, het, was, uh, het was even nog een beetje fris windje, maar daarna uh, uh, trok hij weg. En toen we daarna door het dorp zo richting huis liepen... was het gewoon helemaal knus knustgezellig in het dorp. En heb je iets van die mensen die jullie dan tegenkomen... die dan aan de andere kant gaan? Ze van, oh, die komen bij die vis. Uh, ja, ik ruik het. Laat maar door. <laughs> nee, nee, nee. Voor mijn gevoel hadden ze het ergens anders al gebakken. Ja? Maar het waren echt uitstekende, uitstekende. vissen. Ja, dat was koolvis. Was, uh, ja. Heel goed gebakken. Heerlijk. Dat was, Zeker. Ik heb echt heel lekker gegeten. Nou, ik vind het wel weer een uh, gebaar richting de boeren dit, hè? Dat ze al die koolstof eten. Nee, dat jullie gewoon vis aan het eten zijn. Ja. Het was natuurlijk mooi geweest als je gewoon vlees had gegeten. Om in die boer even hard onder, nee, hard nee, onder nee, de riem nee. te steken. Nee het, gaat, nee, het gaat niet eens alleen om het vlees. Het, gaat, het zijn allemaal melkkoeien hè, die op het land lopen. Ja. Maar die is omdat wij kaas eten. En kaas en melk en zuivel. Ja? En, en kijk, als die koeien uitge, uitgemolken zijn... want dat klinkt ook heel naar... daar gaan ze dan inderdaad... Ja, maar het gaat uh, om, uh, je je bent bij een vismaaltijd ben je aangeschoven. Dat is natuurlijk dat is totaal niet correct natuurlijk. Nee. Je moet een vleesmaaltijd zijn... Met, met, met koeienvlees en met schapenvlees. Dat is veel correcter geweest natuurlijk. Maar goed, ze moeten even wakker worden. Ben je ik klaar? Ik. Ja, ik ben klaar. Okay. Zeker. Goed, eerst maar eens even een leuk plaatje... uit de doos van Roosevelt. Oh ja, sorry, vind ik ook heel raar. Hij heeft een doodstijl staan met alle oude singletjes daarin. Zo bedoel ik dat. En dit is Feels Right. It feels right We're laid for the shore And our race is almost right Cause before you know We're sail to the morning sun Duitse land vandaan. Ja, daar gewoon Maurinus Lauber. Man die alles zelf doet. De gitaar, de toetsen. Oh man, allround. Een welgekeerde artiest. En dit was Ride. Right. En dat is een plaatje wel even een paar jaar geleden. Ook alleen maar goud van Oud hier op uh, Toebak Leef. Oh kijk, er wordt aangebeld. Kijken wie er is straks. Onder andere moet ik nog even een excuus maken. Ja, dit is, het is heel apart. Maar vanochtend hoor ik hem echt deze plaat. Mari Ik moet zeggen, het viel me pas op dat ik denk van. Hoor ik daar nou Marco Passato op de radio? Mag dat niet meer? Terwijl ik denk, ik luister heel veel radios, maar werk komen van alle radios voorbij. En ik hoor nooit Marco meer. Dus ik denk van, what the fuck? Marco Passato op de radio. Dat is mijn buurman eigenlijk. Hoe is het met hem? Kunnen we er iets over vinden? Nou, ik weet het niet, maar uh, ik het hield me hard even bezig. En dit is uit zijn hele oude periode, Dominica. Uh, dit is echt volgens mij wel, wel, bijna wel twintig jaar oud, deze plaat. Dus dat is oh. toch eens een goede periode, denk ik. Dus dat mogen we dan nog draaien. Nou, hij zegt wel dat hij er mist en dat hij graag naar toe wil. Nou ja, dan krijg je toch alweer een beetje rare gevoelens bij dat soort teksten. Maar goed, ik uh, geef hem de voordeel van de twijfel. Ik denk zeker dat het wel goed gaat komen met hem. Maar hij leest, hij leest lees Low momenteel. hij houdt het even echt heel rustig. Af en toe zie ik hem voorbij schuiven met zijn uh, Grand Foulin. Hij heeft een groot kleed om zijn schouders heen. Met een gat in het midden. Ja, gewoon een poncho aan. Ik dacht, ja, in Italië komt niet uit. Mexico, dacht Ach, ik zelf. Een poncho. Nee, ja. ik gewoon volassen, toch? Het is gewoon een deken van de bank. Die heeft hij Ja, oké. Okay, ja, dan gewoon een, inderdaad, een poncho heeft hij dan aan. Ja, ik vond het zeer bijzonder. Ik dacht alleen dat vrouwen die dingen... droegen, maar... Misschien zien een transformatie verwikkeld. Nou, de mariachi-band, die doen dat, hè? Die, uh, ja, ja, ja, ja, klopt, ja. zijn echt grote... Ja, ja. ja, is mijn helderheid hoed erop. Nou goed. Nou, wel, wel aardig toch? Ja, dus zeker. Ja, ja, ja. Wie? Marco over die, uh, die bent? Nou, ik zou inderdaad wel willen weten, want van Ali horen we ook niks meer. Nee, Ali is echt een. Nou, daar zit een scherper randje aan, denk ik. Ik denk dat nee. eens zich mee laten slepen. Mm, dat is een enthousiasme. En dat je ook een beetje genaaid is door uh, een kennis... waar hij dan mee wilde troosten... en daar zat hij dan even te veel aan of zo. Nou ja, dat is ook allemaal niet. Ja, je, mag, je mag ook nergens meer aankomen. Je mag niet iemand een arm om iemand heen slaan. Ik voel me altijd bijna... dat ik kijk eerst of er camera's in de buurt zijn. Oh, okay. Voor de zekerheid als ik iemand gewoon een arm om iemand heen sla. Ja, precies. Nou, ja. Ik, heb, ik heb het altijd wel... Mijn cliënten ziet ook vaker gewoon aan en zo. En die ziet echt op plekken ook op mijn borstrakers. En gast, oh, hey. ga's, ga's weg, man. Als ik een vrouw zou zijn, zou ik echt dik, zijn. Ja. <laughs> <laughs> maar nee, ik ben een man, dus ik had er helemaal niks bij. En je hebt ook geen manboeps, dus uh, ja, wat, wat doen ze daar dan met die handen? Wat heb ik? Geen? Manboeps, dus dat je als oh, hebt... man... man oh man, manboeps. Oh nee, die heb ik zeker niet. Nee, dus, nee. Uh, maar ik denk, ik word er voor betaald. Ik word er dik voor betaald. Maar ik geniet er iets van, hè. Stel je voor, dat moet je ook weer niet hebben. Krijg je daar ja. weer gelaas van. Ja, je geniet ervan. Dat is niet de bedoeling, hè. Dat is je werk. Ja, sorry. Nee, ja, maar valt. ik vind, die, ja, empathie tonen, ja? Dat, ja, dat is wel fijn altijd, moet ik eerlijk zeggen ja zeker Van, uh, het geeft uh, ik denk dat je allemaal al een stofje aanmaakt of zo, waardoor je je goed voelt bij elkaar of zo oh ja lekker huilen bij elkaar ja. Ik zie het wel bij sommige cliënten. En dan herken je natuurlijk ook wel, wel de, klein, de, bij de kleine kinderen. Nee, zeker niet. Maar de, de, je hebt hele kleine kinderen die kunnen zo lekker huilen. Helemaal vanuit hun teen. En dan ja. alles eruit. Ja. Het ik mooie is dat. ook altijd, van, dan valt zo'n klein kindje. Ja. En dan hoor je echt een... Uh, uh, uh, uh, en dan, en dan, waa, dan je weer. <laughs> komt het zo weer. dan denk echt, ja, ik echt, van ja, het is altijd dat, wel filmwaardig. Ja, ik krijg dat snoep niet en ik mag niet laat op. En dat vriendje wil niet met me spelen. Alles komt bij elkaar, wat alles. heerlijk. oh. En ik heb zo'n cliënt die doet het ook vaak. En uh, nou, daarna kan ze vijf minuten laten. Er helemaal lachen over alles maar nog Heb je het nog nooit opgenomen? Dat ze inderdaad aan opladen zijn om dan die huil eruit te krijgen. Ja, zegt zo'n zo persoon uh, ben ik ook weer niet. Nee, maar, al doe je het alleen maar voor het geluid. Dan kunnen we het prima gebruiken bij dit radioprogramma. Ja, Dat is wel weer leuk. Oh ja, ja oh, weer, oh weer, die gedacht. Het is gewoon heerlijk om te huilen af en toe. Zeker. Ja, ja en, ik doe en, uh, het eigenlijk best wel weinig. Ja, zeker. Ik had me niet het, meer heugen. Het zit vast zeker, hè? Je moet ja. Ik moet eerst eerst Nou, doen we nog een berichtje? Dat kan ik wel doen hoor. Dat, ja. Er is een 28-jarige Amerikaanse toerist. Die heeft voor 25.000 euro schade aangericht... aan de Spaanse trap in Rome. Want in de vroege uurtjes had ze een elektrische step... van de trap afgegooid. En uh, het, werd voor, het werd gefilmd door een voorbijganger. En uh, de personen hebben allebei een boete gekregen... van 400 euro. Maar uh, daarnaast moeten ze dus ook nog uh, dus, uh, dokken. En daarnaast hebben ze ook een gebiedsverbod. Waardoor ze dus nooit slechts niet meer op de Spaanse trappen mogen komen. Oh. Ze zijn dus pas geleden in 2015 nog voor anderhalf miljoen euro gerestaureerd. Maar was hij beschadigd ook... of niet? He? Is hij beschadigd door die... Door ja, die... Ja. ja, ja. En waar uh, is het? Uh, er is dus nu vanaf 2018 een verbod om überhaupt te zitten op die trappen. Oké. Okay. Nog even, en, uh, dan we we er gewoon vanaf... Ge takelt of zo. Dat is misschien nog het beste. dat je ja, Een beetje opzeilen, of zo. Dat is gewoon, ja, sommige gebruiksvoorwerpen. Zijn gewoon geen gebruiksvoorwerpen ja. meer. Ja, zijn twee weken voor dit incident reed een Saoedische toerist met zijn Maserati de trappen af. Hoe groot die aan schade was, is ook nog niet duidelijk. Sorry, ik denk, klag <laughs> Ja. Ze denken van, ja, het trappen. mag niet. Het mag niet. Haha. <laughs> kijken om jongens, het ik gaat wil het nieuws. Steeds, ja, precies. Is niet lucht. met die fiets. Plaatselijk is fiets. fiets! In, in het nieuws. Ja, oké. Okay. Nee, je begrijpt al, centraal in dit paradioprogramma, de fiets natuurlijk. Want ja, de ja. Sander Dekker, jij ja, is zelf van zijn fiets afgetrokken, oh Ook nog. Ja, ja. Want vanmiddag is er een groot fiets iets. Maar daar hebben we het zo over. Ja, oké. Okay. Nou, eerst moeten we even een lekkere gitaren om wakker te worden. in een een nieuwe single uit. These are the days. Hier bij Toebak Draag. en lorreig... wat leeft. changes in this town. The people die or they move out. Het full of sugar. Juist ja, deze tijd moet echt wat een beetje de voor de beetje een erbij komen. erbij komen. beetje niet we niet deze wereld en wereld. is dit is een naar een naar voren. Nieuwe van van Inhaler en die heet These These the the Days. Oh, nostalgia. Terugkijken dat het vroeger allemaal beter was. Hou oh, beetje even lekker op. We op. We moeten door, dames en heren. Nou goed, vandaag in De Telegraaf een grote... Kop sowieso over de stikstofplan natuurlijk dat, met de boeren, maar ook een puntje is dat de Oekraïners moet uiteindelijk toch al weer teruggaan. En sommige mensen zijn, gaan daar toch eigenlijk zo'n beetje gemakkelijk van uit. Dat gaat gebeuren. 63.750 Oekraïners zijn hier in Nederland en eh, dagelijks of wekelijks komen daar 1.500 mensen bij en die worden allemaal ondergebracht en eh, onder andere onze coronaminister, sorry, ex-coronaminister. Uh, Hugo de Jong is daar fanatiek mee bezig. Die heeft er 100 miljoen uh, uh, euro voor uitgetrokken... om flexwoningen te gaan plaatsen. Maar deze Oekraïners, deze 63.000... Uh, moeten toch eigenlijk wel uh, binnen twee of drie jaar hooguit teruggaan. En sommige mensen zeggen van... ja, maar als dat land zo in oorlog blijft... en we gaan het oprekken. Ze mogen nu zeg maar, sowieso een jaar blijven met oprekking na twee jaar. Maar als we dat oprekken na drie jaar... is de kans veel groter dat ze gewoon hier blijven. En dat we dan allerlei regels moeten gaan aanpassen... En de bevolking, Nederland, heeft de Oekraïners met open armen ontvangen. En eh, dat, ja, dat staat hier ook. Eh, het is een kleine stap van liefde naar haat. Dus we moeten dit voor zijn. We moeten toch wel goed gaan kijken hoe we dit in de toekomst gaan regelen. Ja. En momenteel lossen ze natuurlijk wel heel veel baantjes voor ons op. Maar lang niet allemaal hoor. Ja, ik zag dus 1100 mensen tekort bij, uh, bij het spoor. Ja. Nou, kunnen er niet het aantal Oekraïners dan die plaats uh, doen? Jazeker, als die dat controle. Als, uh, dus Dat zijn wel indrukwekkende mannen. Krijg. Kunnen indrukwekkende mannen zijn. Ja. In films zijn het altijd voor die hele grote kleerkasten. Ja, Gebruikt die daarvoor. Ja, zeker. En je uh, kan ook niet met ze discussiëren. Dat is onmogelijk. Je nee. kan proberen te zeggen, ik ben er niet mee eens. En dan kijken ze je aan. Zo. En wat bedoel je? Nou, dan denk je van, ik betaal hem wel. Ik wil hem niet uh, ja. die, die grote gast nog uh, op een ja, of andere manier... Ik denk alleen dat het uh, voor machinisten moet je wel misschien bepaalde uh, vaardigheden hebben. Ja, echt, nu onderschat je machinisten ook gewoon. Je denkt zes zet een Oekariner gewoon achter het stuur en dan rijdt. Nee, ik daar weer he? moet je wel een specialen. Ik ja. denk het wel hoor. Ja, en controleurs, ik spreek er wel eens uh, af en toe eentje. Bij ons in de straat woont er één. En uh, ja, dat is toch, je moet een bepaald soort slagmensen zijn hoor. Je moet wel een beetje flexibel zijn. Je moet wel een beetje kunnen meebewegen met de mensen en af en toe ook... Had je die hard op kunnen treden. Maar goed, dus 63.000 Oekraïners zijn momenteel in Nederland. En dat gaat allemaal nog prima. Je ziet hier in Zandvoort ook echt geweldig. We zijn wel een voorbeeldgemeente. Een voorbeeld hoe oh, waar met Oekraïners omgaan volgens mij. Toch? In Zandvoort. Ja, in Zandvoort. Je hoort ja, positieve wel, verhalen ja. Ja. erover gewoon ook. Dus dat is heel mooi. Ja. Goed, wat zit je te lezen over de ja, schietpartij? Ik, ja, dat is een schietpartij geweest. Uh, dit is een heel uh, nieuw bericht van vandaag. Want ja. een Nederlander van 24 heeft een vrouw en een meisje neergestoken... bij een Duitse school ja. in Stuttgart. En uh, de, daarbij raakten dus de vrouw en het kindje uh, ernstig gewond... en ze liggen nu in het ziekenhuis. Oké. Okay. En het is heel eng, maar die man die woont, in, die woont dus in Estlingen. En die viel aan bij de ingang. Er waren maar een paar kinderen bij. En de, de, de, er is nu wel psychologische hulp daar in de school. Ja. Yeah. Dus uh, ze, hij is uh, vrijdag gearresteerd... nadat hij een voorbijganger had benaderd... en hem vroeg de politie te waarschuwen... omdat hij verantwoordelijk was voor de steekpartij. Oké. Okay. Dus dat is ook wel bijzonder dan, dat jij dan... Uh, toch dan uh, zegt van, nou, waar is het politiebureau? Want ik heb net iemand neergestoken. Ja, ik denk en dat ik ook dan denk van, Verstofse even afstand houden maar hoor. Want wow, wat is dit? Ja, maar goed, soms kan je echt wel even, dat je even niet jezelf bent. Ik heb het ja. ook wel eens, maar het zijn hele knullige dingen dan gewoon... dat ik even niet mezelf ben. Dat ja, ik dan even echt he? zeg, dan gaan een schop of zo of iets stuk gooien. Dat doe ik nog wel eens. Ik zie trouwens ook gelijk een, een, een uh, bericht wat daaruit voortkomt weer... dat dat de vader van een meisje dat doodgeschoten is... bij die schietpartij in Oeval in Texas... die gaat stappen zetten tegen de wapenfabrikant. Oké. Okay. Die het halfautomatische vuurwapen produceerde... dat is schiet ja. gebruikte. succes. Nou ja. Nou ja, Biden is er wel wat fanatieker in. En die, uh, ja, die, die, die, die is onbewezen om het voor elkaar te krijgen. Maar ja, het is natuurlijk weer de Republikeinen, die zijn er nogal voor, hè, voor het wapengebruik. Want ja, the only thing that helps a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Ook of toch gevallen. Of oh my god. Ja, ja, ja, ja. Hester, ga. Enge ja. vent, ga weg. Alsjeblieft. Goed straks, je zond voor het toerichten. To party too early. It's just been hard, and I'm ripping up my words. Awkward, lock eyes. Ten hours until the sun will rise. She said I don't know much about love. Kinda hate it, but it sells well in the hearts of the young. I don't wanna waste the time.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 van die verrassende muziek... man maakt kan een tijdje weg. Wil Joseph Koek? Oh, is het uh, familie van Sam Koek? Nee, nee, nee. nee Of is het uh, van uh, Thomas Koek? Weet je wel, uh, die uh, Australië ja. heeft ontdekt? Ja. Keer, ik weet het niet, zoek het nog uit. Wil Joseph Koek, en hij heeft een nieuwe singel die heet Bob. Hoe? Bob? Zo heet hij. Bob? Ja, net met een P, hè. Hij is niet de Bob, want dat, dat is echt heel verwarrend. Want ze denken altijd, als hij meegaat, dat hij dan rijdt. Maar dat is niet altijd zo, natuurlijk. Dat heeft hij één keer gedaan. De hele avond lucht we van die dronken gasten. Nou, Dat ga je echt nooit Opa. meer doen natuurlijk. Tudok leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker de vluchtelingen Ocarine in Zandvoort. Die zijn bij uh, pensioen van der mei ondergebracht. En dat pensioen... Uh, pensioen, pensioen. Ze bestaat al 50 jaar in de Brede Rode Straat. En ze vertelt al, ze waren net bezig met het afbouwen van twee appartementen voor eigen gebruik. Ze kregen ze een uh, telefoontje van de noodopvang. Of ze twee jonge moeders wilden opvangen met hun kinderen. En die twee jonge moeders, echt, echt bijzonder hoor. 21 en 23 jaar. En er zat ook een kind bij van 11 jaar. En dat ik, hoe, hoe oud was je dat je zwanger was? Bizar. Maar goed, een van, die, uh, uh, kin, een van die kinderen, een van die jonge moeders... bleek ook arts te zijn. Die zijn uiteindelijk ook weer teruggegaan naar het land om te helpen. Daar. En via vertalen communiceren ze dan. Dat is wel, best wel een gedoe. Ze hebben ze leren fietsen. En af en toe komen er ook andere Oekraïners uit uh, Eindhoven. Die komen dan uh, voor de nachtje slapen. En ze zeggen, nou, het, is, het is een leuk, gezellig sfeertje. En soms nemen we, mee, naast, nemen we ze mee naar de bollevelden. En we krijgen altijd hulp van anderen. Dus het is echt nog heel veel, uh, ja, heel veel warm, warmte voor deze mensen. Okay. Dus, en sowieso, de pension is goed bezig. Want uh, een deel van hun verhuur schenken ze dus ook weer aan goede doelen. Dus nou, oh. hartstikke idee. Uh, Zandvoortse berichten zitten we in. Jazeker, er is een bekende Zandvoorter van ons heen gegaan. Dat is Matthäus Maria Wijnen. En dat is echt een bekende concertpianist. En hij is gisteren, ik ben op de uitvaart geweest... en hij is gisteren dus met vele koren, veel muziek... is hij uh, uh, uitgeleide gedaan. En hij, er was ook echt een, song, uh, een regel bij van... de song has ended... Wat een melody lingers on. Oh, mooi. Mooi, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is Zeker. een hele lieve man. Hij is negentig geworden, hoor. dus. Uh, oh, oké. Okay. Het is uh, niet zo uh, onverwacht dat iemand op die leeftijd over. Nee, nee. Dus, uh, Heeft u nog heel, veel, heel lang nog gezwaaid met die stok van hem? Nou, hij... Uh, Dirigent, toch, was hij? Ja, nee, hij uh, was een pianist. Pianist, sorry. En hij oh, speelde... Je konde, oh. hebben, kon je gewoon uh, ieder liedje noemen, hij speelde het gewoon. Misschien niet de bekendste muziek. Irritant vind ik het vooral. Ja, dat zou het zo goed kunnen, hè? Ja. Oh. Irritant. En ik lang om die gitaar oefenen. Ja. ja. niks van bakken. Ja, Internationaal ja. uh, Action wel Action Plastic Soup. En we zijn Action Day in Zandvoort. En uh, regionale rotaryclubs waren bij aangesloten. Onder andere van Halem, uh, uh, Oost, Sparen en uh, ook van Zandvoort. En uh, ze kregen na de koffie uitleg van Jutters Geluk. Hoe belangrijk is dat de stranden gewoon brandschoon zijn... En ze kregen een emmer mee met een handschoen. En zo gingen ze op pad. En uiteindelijk tijdens, een, uh, noem je dat, tijdens het woordje wat Jutters Museum deed... aan deze mensen van de Rotary... Heb, hebben ze geld gekregen van de Rotary Club... om uiteindelijk uh, uh, alle dingen weer te realiseren. Ze willen namelijk een tweede sociale werkplaats gaan maken... in de oude brandweerkazerne En uh, ja, het is, het is een mooi gebaar. Ja, en al dat plastic wordt ook weer verwerkt in sleutelhangers... en zeebakjes, springtouwen. Mooi bezig. En van Zeker. de sigarettenpeuk. Pas geleden heb ik weer een, een, een roker betrapt. Echt iemand op leeftijd, hoor. Tegen de zestig. Die had de peuken bij in de groene bak gegooid. Die dacht dat het gewoon chic was. Gewoon een beetje ook de, de, de, ja. de, de, de mondstukjes, zeg maar. Ja, de filters. Ja, ja, ja. ja dit kan niet. Dat, sommige mensen dat moeten soms nog leren ook. Dat je denkt, hoe lang heb je zo'n zo ding nou in je giegel? Je weet niet eens wat erin zit. Nou, chinal. Vertel. Zeker. Uh, de, in de, de Formule 1 race wordt geïnspireerd ook kunstenaars. Daarom is er deze hele zomer in het NH-hotel... een verkoopexpositie van twee Harlemse kunstenaars... Erik-Jan Kramer en David Vuisma. Op de foto in de krant staat dus ook een werk van uh, Vuisma... die bekend is om zijn toepassing van Glitch Art. Dat is een digitale techniek waarmee je beelden extra zeggenskracht krijgen. En uh, nou, Ga eens kijken daar. Maar er is ook veel... Uh, de expositie van de uniformen van de racers en zo. En de, de, okay. de helmen met al die kleuren en zo. Dat is hartstikke mooi. Dat is mooi. Goed, Duinbehoud is in hoger beroep gegaan tegen het circuit. 26 uh, april was er een uitspraak gegaan door rechtbank Noord. Voor, die was voor het circuit. Ze mochten doorgaan. En uiteindelijk heeft uh, uh, Duinbehoud, die organisatie... ...heeft toch nog een andere, een contra-expertise erbij gehaald. Dat was uh, Apollon Milieu. En die heeft uh, meer rekening gehouden met alle extra... extra uh, uh, stikstofuitstoot van de Formule 1-wagens. Uh, omdat ze namelijk geen katalysator hebben. En werkt wel ze niet hebben. En dit onderzoek van deze Apollonio. Apol Apollolon-milieu. is niet meegenomen bij de rechtszaak. En uh, dat wordt, moet er nu wel bijgevoegd worden. En binnenkort komt het voor de Hoge Raad. En dan zullen ze kijken. Zullen ze eens even kijken? Naar van circuit. Of ze nog gaan racen. Well, okay. nou, goed, het was een heel pakket. Ik kan me uitspraak nog wel herinneren dat het te maken had... dat de ook economie heel belangrijk was voor zandvoort. En dat het iets was wat ook Nederlands gegund moest worden. En ja, er kwamen een aantal dingen bij elkaar. En daar moest volgens mij de natuur wel een beetje voor inleveren. Oh. Dus of dit, of dit uitslag van dit stikstofonderzoek nog mee, uh, mee gaat tellen... of het nog iets doet, ik weet het niet. Laatste bericht aan u? Aan u? Uh, ja? Laatste bericht aan mij? Oké, okay, ja, op 21 juni is er op het circuit afscheid van uh, de wethouders... Ellens Verheij en Raymond van Haften. Ze hebben zich met jaren, jaren ingezet met toewijding voor Zandvoort. En het is uh, dus om vier uur begint het. En uh, het is in Burnie's Lounge. Dus het is uh, aan het einde van het spitsgebouw op het uh, cm.com-circuit Zandvoort. Dus uh, ja, we worden het hele Zandvoort wordt uitgenodigd. Oh leuk. Dat kan wel gezellig worden. Dat lijkt me wel. En binnenkort een nieuwjaarsreceptie nog. Allemaal feestjes hier ja, in Zandvoort. Ja, zeker. Fucking sack over zonder onder andere voor de meer wetenschappelijke en een stukje geschiedenis zit erin in dit radioprogramma. Met de eerste Twin Atlantic. Bang on the gun. and I ain't make it away or a catch you More champagne Ray I'm cocaine Solid choice Glass glue or the truck Overpriced Yes, Twin Atlantic and Bang on the Gang. En Transparency is een cd en daar is dit op te vinden. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen, het is redelijk zonnig in de stand. Ik zeg, kom deze kant op en bezoek het de stand eens. En daar uh, nou goed, ik ook zie hier toevallig ook uh, die uh, Felix uh, scootertjes ook weer op de foto staan in de Zandvoortse krant. Oh, dat ja. schijnt echt een serieus probleem te zijn. Ik hoorde het vanochtend op Radio 1. Dat, ja, ik zie ze ook op weg hier naartoe. zie ik ze echt overal staan. Hè? En soms lijkt het wel of er een heel nest is ontstaan. S'avonds. Er staan er zomaar drie bij elkaar. Zo midden op de stoep. Hoppa. Klaar. Ik hoef niks meer mee. Ja. En tegenwoordig gaan ze dat wel een beetje... Uh, een beetje noem je dat, maar er zitten toch een soort trekkers in. Dus dat, ze, dat ze ze dan kunnen halen of zo. Ja, tuurlijk. Er zitten trekkers in. Maar ja, ze kunnen het natuurlijk niet op afstand zien. Hoe je, hoe je erbij staat. Want dan ga je gewoon uh, lekker op de scooter naar het naakstand. en dan kan je met iemand bij iemand achterop door, Laat maar lekker staan. Ja, je kan, dan kan je gewoon daar echt, helemaal heen. Ja, dat bijvoorbeeld. Maar ja, goed, dan moet je wel door het middelstand. Ik, ik weet niet of je nee, dat. Uh... Nee, nee, je kan over het pad bij de duin. Want ze zijn elektrisch, hè? Dus dan mag het ook. Oké, okay, nou goed, hij kan overal neergezet worden en als hij dan natuurlijk... hij uh, kan hij opgehaald worden, maar hij wordt soms zo asociaal neergezet. Ik heb ze nog helemaal niet gezien in Zandvoort, eigenlijk. Nee, in Zandvoort niet, maar wel de weg <tus> naar toe, hoor. Vlak daarvoor staan ze ook allemaal op de meest rare plekken, soms tot drie of vier bij elkaar. Ah. En het kost ook een habbelkras. Mijn kinderen doen ze wel eens, maar goed. Wat ze nu moeten doen en dat moeten tegengaan: een foto maken en die moet je dan uploaden en dan laat je zien dat je hem netjes hebt achtergelaten. Maar ja. goed, als je dan een keer netjes, niet netjes hebt achtergelaten, word je aangesproken. Hey, wil je de foto op doen? Goed doen. En als je dat daarna nog een keer niet doet, word je, doen, dan je gewoon geblokkeerd. Dan, dan, krijg je je je geblokkeerd. Mee. dan krijg je niet meer mee. Okay, dan krijg je hem niet meer mee. Oké, want je, helpen, je moet je dus eigenlijk een uh, digitaal aanmelden en dan kan je met je telefoon kan je... Ja, je legt hem erop. Het is echt bizar, heel laagdrempelig en het kost echt een paar euro, maar. Oh. Ja, het is echt heel, heel goedkoop. Wat leuk. Ja, en die gasten, die pas alleen bij BNR Nieuwsradio... hoor ik hoe ze het plan hadden bedacht. En dat ze s'avonds laat nog, ja, helemaal in het begin... met accu's nog moesten zeulen. Door ja, dat Zendam. heb ik ook gezien volgens mij. Ja, heel leuk. Ja, erg grappig. Ja, Jezus, kan... gedrevenheid, leuk. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat zijn van, van die gasten, die hebben dan uh, hun plan. En dit wordt dan bijvoorbeeld bij zo'n shark tank geïndiceerd. Ja. Uh, uh, ja. uh, wij willen wat geld om uit te breiden. Ja, Dat gaat het die, ook gelijk al heel goed. Soms die jongelui kunnen echt een geld hebben en, en, mijn, en mijn zoon helpt nog wel eens op de markt en de marktkoopman die was echt zwaar ontdaan. Die had nog een ander jongetje rondlopen die hem ook wel eens hielp en die was uh, ook iets van 18 of 19. En in de koffiepauze stonden ze even te leuten. Hij zegt: "Nou, zegt die jongen van 18, zeg, ik heb mijn bedrijf nog even verkocht. Ik had iets van een bedrijf opgezet via internet. Zegt die marktkoopman: Wat heb je daar plus min iets voor gekregen? Ik heb er geen idee van. Wat is het? 20, 25.000 of een paar honderd? Nee, 350.000." De euro had hij ervoor gekregen. Wat? Zegt hij. Huh? Je staat bij mij, sta je hier gewoon wol op te ruimen. Waarom, waarom doe je dat? Ja, vind ik gewoon leuk. Maar ik geloof er niks van. Laat zien. Dus liet je je telefoon zien. En toen zegt hij bedragen. En dat geld, ga je dit eraf halen? Nee, dat ga ik weer opnieuw investeren. Dat heb ik in bedrijven weggezet. en dat, Die bedrijven zijn nu alweer een miljoen waard. Wat? Oh? Dus die gast, die, die, nou ja, hij was zwaar om Dani op man, die loopt al jaren te kloten om rond te komen. Al te werken? En hij heeft iemand in dienst die is bijna, zeg maar, miljonair. Althans, op papier dan. Ja, ja, ja, papier, ja, ja. Dan. Ik denk wel van, nou ja, zo geld. Ik heb er weer de neiging van koop daar een huis voor en ga er lekker in wonen. Dit is oud gedacht. Is, het is oud, hè? Oud gedacht gewoon. Gelders Dat moet rollen. nog steeds. Er ja. moet een stapel, stapel, stapel stenen worden. Maar je moet het eigenlijk in bedrijf wegzetten. Maar je moet wel heel veel lezen. Hè. Je moet wel weten waar je geld in, in steken. En daar heb ik nooit zo veel rust voor. Nee, altijd, altijd lezen daar word je helemaal gek van. Rand. Ja, zeker. Ja. Um, er is een Duitse student. Uh, nee, docent, die heeft een wandelroute van internet geplukt. En heeft daardoor een hele groep scholieren in grote problemen gebracht. En uh, ze kwamen hierdoor vast te zitten in het Oostenrijkse Klein-Walsertaal. En uh, ze moesten gered worden door de plaatselijke reddingsdienst. En uh, ja, het was gewoon, het was wel mooi weer. En uh, ze dachten ook van nou, dat, dat moet best wel gaan lukken. Maar de route het bevatte allerlei klimpassages. En er was echt ervaring voor vereist. En het pad werd glad en geen ge ge ge goede schoenen. Nou, Het is gewoon helemaal, uh, helemaal uit de hand gelopen... En uh, de, de studenten waren helemaal onderkoeld, uitgeput en alles. En helikopters, het was echt uh, ah, een heel spannend iets. Heel gênant. Ja. laten we iets wilds gaan doen. Uh, uh, uh, ja, maar ik zit net even te gamen. Uh. Ja, maar we gaan iets overgaan de, de, de duin in. We gaan iets, we, we gaan iets eh, spannends doen. En dan doe ik een conditie van een likmeversie. Ja, waarschijnlijk eigenlijk wel, ja. En in één keer kom je toch in een heel andere situatie terecht. Ja, doe maar denk aan die twee dames die uiteindelijk ook ergens uh, nooit meer terug zijn gevonden. Althans, teruggevonden zijn na maandenlang. Die waren ook uh, een stuk in het lopen gegaan. Ja, maar wat wel heel grappig is, dat daar, na dit bericht ja? stond daaronder een gerelateerd artikel. Maakwandelaars krijgen eigen routes. Ja, nou, daar moeten we het zo direct nog maar even over hebben. Dat klinkt wel goed, ja. ja. Leuk. Oude mensen die uit de kleren gaan. Nee, wij zitten erop te wachten. Nou, zeker. Zeker. Sam Fender hier. Getting started. Tenminste, het hele album van deze Sam Fender. Hij speelt ook gitaar, klopt. Uh, uh, is al leeggetrokken. 17 Going Under. Ja, als je 17 bent, kan je er wel zonder doorgaan. En dit is uh, Getting Started... Alweer, alweer het vierde nummer of zo van de plaat. Het is echt dat je denkt van ongelooflijk. Zeker, dat is het zeker. Nou, als ik hoor hoe jij dat, al, dat onderdoor gaan uitspreekt... uitspreken, denk ik van, nou, ga jij hem niet bijna aan onderdoor? Ja, zeker. Want het gaat niet helemaal goed, weet je? Nee, het, hoor. Het, het, het, echt een, ik start even een jingeltje. De wereld van Toebak leeft. Precies. Ja, dan ben ik weer. Ben ik weer. Ja. Goed. Nou ja, we, ja. Er is in uh, de stad Brighton in Michigan... daar uh, is een uh, soort maatregel ingesteld omdat bewoners geklaagd hebben over het asociale gedrag van jonge volwassenen. En het eerste slachtoffer was een 19-jarige jongen. Die begon te schelden toen de politie zijn skateboardende vrienden wegjoeg. Dit is fucking bullshit. Hoppa, gelijk een boete. 145 dollar. Oh, oké. Okay. Ja, en volgens de lokale politiechef is schelden niet illegaal... maar treedt het korps wel op tegen grofgebekte tieners in de buurt van speelplaatsen. Jij moet het goede voorbeeld geven. En dan denken ze, ja... Krijg ik hier een boete voor? Ik ga mijn geweer halen. Huh? Oh, <laughs> dat, is, ja. dat is misschien weer een consequentie. Ja, Moet je er erg mee uitkijken daar in dat Amerika. Ja, ik heb uh, natuurlijk weer lopen verdiepen in de geschiedenis... wat gebeurde door de jaren 1. Uh, vandaag hebben we natuurlijk 11, uh, ja, uh, 11 uh, juni... Ja, het is bijna in januari, zat ik bijna te leren. Nee toch? Nee, uh, juni en daar ook weer een stukje over uh, uh, Timothy McPhee... Dat ook weer gelinkt aan David Coresh's en secteleiders. Die zijn altijd mateloos interessant, dus daar straks meer over. Maar ik denk aan McVie. Ja. Oh nee, dat was McFly. Was McFly, dat. Ja, McFly, ja. McFly, chicken. Nee, dat, ja, nou, ja, dat ja, is ja. wel echt uh, heel iets anders. Ik, ja. Goed, ik noem het al. Er worden miljoenen um, uh, uit, extra uitbesteed. Het kabinet wil 100 miljoen euro uh, gaan steken in flexwoningen. En uh, het doel is om uh, jaarlijks 1500 flexwoningen te gaan bouwen en onder andere ook 15.000 panden te gaan transformeren naar woningen. Je hebt natuurlijk heel veel kantoorpanden. Mensen mm. werken toch nog wel thuis en heel veel kantoorpanden staan leeg. Dat moet allemaal worden veranderd. En er moet een speciaal team worden opgetuigd... die deze 100 miljoen euro flink gaat investeren. En er moeten alle struikelblokken aanpakken. En uiteindelijk de Oekraïners en de statushouders. Maar iedereen heeft gewoon recht op een huis... En daar willen ze bij gaan helpen. En uiteindelijk deze, Hugo uh, Jongen heeft in ieder geval weer een nieuwe missie. Dat is uh, mooi om te realiseren. Nou goed, een van de leuke platen die momenteel uh, tot me is gekomen, is altijd vrolijk. is natuurlijk altijd een viooltje in en, en, en een bedje aan uh, strijkers. Oh, is Jungle. Het is een hele groep dansers bij elkaar. Het geeft het gevoel van. Hair. Een soort musical. Of glee? Bij. Glee? Oh ja, Glee. Glee. glee. Stereo zou heet het cd'tje waar dit allemaal op te vinden is. Good times. Ja, is echt uh, feel good. We zijn met alle vrienden. Oh, zo mooi, zeg. Jungle. Keep A Loving was ook een van de leukere platen. En het is een hele grote dansgroep man en vrouw bij elkaar. Allemaal mooi gestyled hoor. En die dansen en die zingen ook hierbij. En dit is een laatste plaat. Leuk, hier bij Two Boy Leap. Om dat te realiseren. Het loopt tegen negen uur. En dan kijken onder andere natuurlijk in de krant. We waren zwaar onder indruk van wat er afgelopen week allemaal te zien was op de televisie. Onder andere natuurlijk de toespraak die de dochter en zoon van Peter en de Vries deden. Och, echt, ik kreeg ook bijna wel een traantje van in mijn ogen. Hoe, hoe, hoe mooi dat was voorbereid die... Die, uh, die dochter die dan nou ook uh, uiteindelijk zegt... ik wil u aankijken. En die zoon ook. Ja, ja bijzonder. Echt heel bijzonder. Ik denk dat Peter ergens van bovenaf zat te kijken... en ik denk van, jee, yes, dit heb ik toch... die gasten heb ik gewoon getraind. Ja, Kijk goed, hoe he? goed ze zijn. Ik heb mijn taak volbracht. Ze, ze werkt ook echt altijd voor hem? Dat weet ik niet, maar zo'n idee was. Zij heeft natuurlijk die, wel opgevoed, natuurlijk die 1 miljoen uh, actie... voor... Um, Tanja um, Groen ik, ja. uh, heeft, heeft zij natuurlijk overgenomen. En uh, dat doet ze. En ja, zijn, zijn, of zijn zoon is natuurlijk eigenlijk gewoon ook... Uh, hoe noem je dat? Uh, Jurist, advocaat hè? Advocaat. Ja. advocaat? Ja, ja, dus die ja. is ook wel zo bezig met dat soort dingen. Dus dat is mooi, hoor. Dan denk ik dat je echt trots bent. Ja. ja. Misschien dat hij vanaf zijn wolk denkt van... Uh, Hé, hey, ik heb het goed achter uh, Ja, als Tanja Groen ook nog wordt gevonden... dan is het denken van... Nou, ik heb mijn doel bereikt. Ook al ben ik iets te vroeg weggegaan. Ja. Dus ja zeker. Ja, ja, niet vrijwillig helaas. Nee. Dus uh, nou ja, ja ik, uh, ik, uh, ik heb af en toe door het uh, doorklikken hier en daar. Als ik nu weer iets van dat er een, een uh, jongen van 15 jaar oud was, dat hij was bezig met sterrenconstellaties en alles. Ja. En toen ontdekte hij de uh, locatie van een nieuwe Maya-stad. En uh, ze zeggen ook de, de plekken voor hun steden worden, volg, volgens hem dan, gekozen aan de hand van sterrenbeelden. En uh, hij, hij, hij zei dat ik begrijp niet waarom hun steden ver van rivieren zijn gebouwd. Op weinig vruchtbare grond, in moeilijk toegankelijke bergen. Er moest een verklaring zijn. En toen heeft hij 22 sterrenstelsels van de Mayas geanalyseerd. En stelde het vast dat wanneer hij op een kaart een sterren verbond. de vorm overeenkwam met de posities van 117 Maya-steden. Oké, okay, Bijzonder, hè? Ja, je ziet enkele van... wetenschap had het nog bedacht. En uh, hij heeft een 23e stelsel onderzocht. Dat er drie sterren bestond... En. Uh, uh, de, de waren er waren slechts twee steden. Dus aan de hand van de satellietfoto's heeft hij eigenlijk nog een derde ontdekt. Op het schiereiland van Yucatan in Mexico. En het bleek meteen toen om een van de vijf grootste Maya steden te gaan. Maar het is wel bijzonder. Want ik, ik, ik ben hierdoor getriggerd. Want het is een wat ouder bericht. Yeah. Maar dan schijnen ze in 2020 ook weer een heel uh, project gevonden te zijn. Okay. En met lasers en dingen hebben ze ook weer zo'n heel grote stad. En dat was in de Mexicaanse deelstaat Tabasco. Ah. Dat is een vurige lui daar, hoor. Daar wordt vast heel veel uh, die Tabasco, uh, die pepers uh, ja, verbouwd, hè? Die kan iets... je dan weer uh, in je zoek doen. Als je die schaven van de maïs een beetje bekijkt... en als je het ook op, ja. op geschiedeniskanalen gaat kijken, History Channel... Ja. Oh, dan is echt de link naar buiten aan het wezen echt zo snel gemaakt... dat ik dan ja. altijd afhaak, want ik denk, oké, okay, gaan we die kant op. Ik zet hem uit, weet je wel. Maar je maar, hebt van die platformen, die zijn 50 meter hoog... Ja. En, maar uh, sommige zijn dan ook een beetje ingezakt of zo, op de laaglanden liggen dat. En ze hebben wel koolstofdatering gedaan en zo, bij de, dat laatste platform. En dat is, uh, ze zeggen ook die aanleg moet rond duizend voor Christus uh, begonnen zijn. Ja, bizar. En hoe ze dingen ja. maken. En, je denkt van, ja, en dan is dat altijd de heel makkelijke oplossing. Dat kunnen mensen niet alleen, daar hebben ze hulp bij gehad. En ja. dan komen er altijd meteen weer van die groene mannetjes bij. Hoewel ze zijn vaak niet groen, ze zijn er anders uit. Maar goed, als het ook nog een keer in sterrenstelsels teruggevonden kan worden... dan denk je toch van, nou, nou, zouden we toch niet de link zijn met daarboven? Hè? Ja, ja, het moet dat wel. Ja, zou bijna denken. Goed, laatste plaatje voor negen uur. Na negen uur de geschiedenis en de verjaardagen. Dylan Fraser Apartment Complex on the East Side.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 de keelpijn <laughs>